uur. Katrien Straatman met het NOS Journal. In Centraal-Iran is een passagiersvliegtuig neergestort. Daarbij zijn alle 66 inzittenden vermoedelijk om het leven gekomen. Het toestel van de Iraanse maatschappij Aseman Air was onderweg van Teheran naar de zuidwestelijk gelegen stad Yasui toen het van de radar verdween. De crash was in bergachtig gebied in de buurt van de stad Semirom in de provincie Isfahan. Het toestel was een ATR-72, een tweemotorig vliegtuig... van Frans-Italiaanse makelij. Wat de oorzaak is van de crash, is nog niet bekend.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 Het IOC zegt dat de Nederlandse sportkoepel, NOC-NSF, juist heeft gehandeld in de zaak rond schaatscoach Jillert Anema. Anema deed tijdens de winterspelen van 2014 in Sochi een poging tot matchfixing. Hij begeleidde toen de Franse achtervolgingsploeg en zou de Nederlandse bondscoach Arie Koops hebben gevraagd om zijn ploeg het wat rustig aan te laten doen. Anema wilde niet dat de Franse gezichtsverlies zouden leiden en de fondsen voor het Franse schaatsen zouden verliezen. Hij kreeg voor deze poging om de wedstrijd te beïnvloeden een officiële waarschuwing van het NOC-NSF. De Nederlandse sportkoepel hield dit alles stil, maar de zaak lekte donderdag uit via de Volkskrant. Toch vindt het IOC dat het NOC-NSF juist heeft gehandeld.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 Het weer, het vriest op de meeste plaatsen nog licht. Verder schijnt vandaag de zon geregeld en bij weinig wind wordt het graden graad of 7. Morgen bewolkt en nu en dan regen bij maximaal 5 graden. Dinsdag ook nog vrij wisselvallig, maar vanaf woensdag wordt het zonniger en vooral s'nachts kouder. Dit was het NOS-journal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan op dit moment... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 We'll Een heel morgen. Welkom bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik opende dit uur met de mooie klanken van het, uh, de band van Wolfgang Hefner. De Duitse drummer percussionist um, die eigenlijk in Duitsland super bekend is, maar verder nog niet zo. En een uh, prachtig album heeft gemaakt, dat heet Kind of Spain. Hij doet dat samen met Sebastian Stutnitski, Lars Danielsson, John Lundgren, Daniel Stelter. En Christopher Dell. Het is uh, muziek die uh, natuurlijk aan uh, Spanje refereert en uh, warme, zoele klanken kent. Vandaag nog veel meer mooie muziek. En een ander album wat ik klaar heb staan is, uh, heet Monkestra. Het is uh, gemaakt door John Beasley en het is een uh, eerbetoon aan Telonius Monk. Ik ga daar nu het nummer draaien van I Mean You. Het album komt uit 2017 en straks ga ik nog een nummer draaien van het album en dan zal ik nog wat meer daarover vertellen. Monkestra met I Mean You. Beesleys Orchestra met I Mean You. Het volgende nummer is, uh, is iets rustiger. Uh, meestal beginnen we natuurlijk ook heel rustig. En uh, nu is iedereen gelijk wakker. Het is het nummer uh, Phil T. Magnasty Blues. Het komt van het album Watkins at Large. En de bandleider is Doug Watkins. In de jaren 50 was er een label, een platenlabel Transition. Die heeft een uh, kort bestaan en heeft een aantal hele mooie jazzalbums gemaakt... Op dit album um, Watkins as Large gaat u luisteren naar Doug Watkins as, op, op bas, uh, Duke Jordan op piano, Art Taylor op drums, Kenny Burrell op gitaar, Donald Burt op trompet en Hank Mobley op de Noorsax. Phil T. McNasty's Blues. Watkins, met veel team Magnastisch Blues. Het volgende album wat klaar ligt is ook weer een bijzonder album. Het heet Hummingbird. Het is van de, Noor uh, de Noorse pianist Helge Lien. En de Noor Knut Hem die uh, Dobro speelt. Het is een album die eigenlijk heel melancholisch is. Je hoort er ook wat Amerikaanse geluiden in. Zoals je soms in de films hebt gezien van... Um, Heet een beste man ook weer Ben ik even kwijt. Maar gaat u vooral luisteren. Het is een bijzonder album. Ik ga het gelijknamige uh, nummer draaien. Dat heet Hummingbird. Helge Lien en Knoethem. Elke Lien en knoet hem met Hummingbird. Herbie Mann, een fluitist die af en toe ook tenoorzaak speelde. En Bobby Jasper, een tenoorzaaksofenist die ook af en toe fluit speelt. Beiden hebben een album gemaakt, dat heet Flood uh, Soufflé. Het is uit 1957 en ze worden erop vergezeld door op piano Tommy Flanagan, op gitaar Joe Puma, op Bas Wendell Marshall en op drums Bobby Donaldson. Gaat u luisteren naar Let's March... Herbie Mann en Bobby Jasper. Jasper met Let's March. Claire Fisher, een pianist... die in de jaren 50... Um, begonnen is. Hij heeft onmiddellijk eigenlijk... invloed gehad op alle Amerikaanse... en Braziliaanse jazz... Uh, van die tijd. Omdat hij een ontzettend... Uh, apart gevoel voor ritme... ten toon spreidde. En zij... Uh, beïnvloed werden door hem. Hij heeft een aantal albums zelf opgenomen. Waaronder First Time Out... En is in de jaren zeventig eigenlijk uh, geswitcht. Is veel muziek gaan schrijven voor andere artiesten. Veel grote artiesten ook. En hij heeft veel succes gehad. Hij zegt zelf... Um, het verbaast me dat, uh, dat mijn arrangementen... eigenlijk als voorwaarde worden gesteld voor een, voor een hitalbum. Mensen voelen dat uh, mijn arrangementen een, uh, een, ja, een klassieke hit kunnen maken. Artiesten waar hij mee heeft uh, samengewerkt zijn onder andere Prince, maar ook, um, had ik een mooi lijstje hier, ja daar is het, The Jacksons, Earl Klugh en nog vele andere, waaronder bijvoorbeeld Paul McCartney, Celine Dion en Robert Palmer. Maar goed, gaat u luisteren naar het album First Time Out en het nummer heet Blues for Home. Claire Fisher met Blues for Home. John um, Beasley. We hebben het eerste nummer al gedraaid uh, van dit album. Hij is geïnspireerd door Thelonious Monk. De pianist van de jaren 50-60. Die aan de, uh, ja, aan de voet van de geboorte van de Bibel stond. Hij heeft vele artiesten geïnspireerd. En nu ook John Beasley. John Beasley komt uit Los Angeles. Hij uh, componeert en arrangeert... En heeft samen met een uh, groot orkest van 15 mensen het album opgenomen Monkestra Volume Number 2. Hij heeft een aantal gastartiesten uitgenodigd, waaronder Diane Reeves. En gaat u luisteren naar het nummer Dear Ruby. Brian Reeves met het Monkestra Dear Ruby. We gaan van Amerika naar Tsjechië naar het Naiponk Trio. Zij hebben in 2016 een album opgenomen dat heet Blues in Black Forest. Opgenomen in Duitsland op piano Naiponk, op bas Taras Volotschuk en op drums Marek Urbanek. Gaat u luisteren naar het nummer voor All Swinging Cats. Don't forget Lester Young. Trio met For All Swinging Cats, Don't Forget Lester Young Wolfgang Hefner Ik heb hem al eerder uh, Aangekondigd met het album Kind of Spain In 2015 Bracht hij een album uit dat heet Kind of Cool Hij is een van de meest gerespecteerde En uh, ervaren jazzmuzici In, uh, in uh, Duitsland En uh, Hij heeft veel ja, Bebopachtige cool jazz gemaakt Maar twee nummers op dit album wijken er een beetje vanaf. Het nummer Piano Man van Billy Eckstein is een, uh, een verhaal van uh, verloren liefde dat alleen maar door de blues verteld kan worden. Gaat u luisteren naar uh, de vocalist Max Moetske die dit verhaal gaat vertellen op het album van Wolfgang Hefner. Don't wanna know Oprah. no opera, cha don't cha-cha, no mumbo My baby's gonna left me, and I'm feeling mighty low. Mr. Piano Man, play me some down-home blue Story that's old and can only be told with the blues. Mm, let your left turn my misery, your right hand, kill my pain. She left, she took the sunshine Left me standing here in the rain Eerste uur van CFM Jazz zit er bijna op. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik heb na het nieuws van 11 uur nog veel meer mooie jazzmuziek. Dus blijf vooral luisteren. now